3 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De man was op een introductieweekend van de studentenvereniging van de hotelschool in Den Haag. Hij raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Een medestudent uit Den Haag is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Feyenoord supporters hebben op het traject Gouda-Rotterdam vernielingen aangericht in treinen. Eén trein moest worden ontruimd omdat er vuurwerk werd afgestoken en een andere trein is volgens een NS-woordvoerder zo toegetakeld en vernield dat die uit dienst genomen moest worden. De NS gaat proberen de schade te verhalen op de daders. Nabestaanden van drie Duitse slachtoffers van vlucht MH17 willen Oekraïne aanklagen voor zijn rol in de ramp.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 En de nieuwe president van Afghanistan wordt Ashraf Ghani. Zijn rivaal, Abdullah Abdullah, wilde maandenlang... zijn verkiezingsnederlaag niet toegeven. Maar nu is besloten tot een regering van nationale eenheid. Abdullah krijgt een nieuwe functie, namelijk die van hoogste uitvoerder. Het weer. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Er kan ook een bui vallen. Middagtemperatuur 18 graden. En dit was het NOS Journaal. CFM. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 6 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopendrotterpolderplein, 5 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A27 van Almere naar Utrecht... daar staat bij de afrit Almere Haven een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een van de oprichters van Steely Dan heet Donald Fagan. En die ging op een gegeven moment solo en bracht deze plaat uit. IGY, een heerlijke zondagmiddagplaat, al zegt het zelf. En er bracht de tijd op 10 minuten over 3 op 21 september. De dag van de klassieker en er staat nog steeds 1-0 voor Ajax. Op de andere velden staat er 2-0 voor PSV tegen Sportclub Kambuur. De Jong in de 21ste minuut en Willems in de 37ste minuut. En die andere wedstrijd AZ tegen Pek staat nog steeds 0-0. Ja, Koper die zei tegen mij van Andor... ik heb een leuke nieuwe single, die moet je zo meteen gedraaien. Nou, ik ben de broers niet, zo meteen Shoe the Night. Maar eerst Katje Google met Too Shy. I'm uh -huh. Single van Shoot the Night uh, met Top of Mind. En dat is een, een aanrader van Jaap Koper. En wil je meer van dit soort muziek luisteren, dan kan het op, uh, op donderdagavond tussen 8 en 10 Alternative FM met Jaap Koper en Marcus van Dam. En misschien uh, zal ja, Jaap een beetje kennen, Dan zal hij Shoot the Night vast wel uitnodigen voor een uh, interview. En misschien wel een live optreden, wie weet. Hou ZFM in de gaten, want uh, uh, ja, hij gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon regelen. Jaap. Jaap een beetje kennen, dan doet hij gewoon. Goed, Katja Google -goo daarvoor, Too Shy, 16 over 3, 21 september 2014. Dit is Zandvoort op zondag, met de Superman lovers. Starlight. Superman Lovers Starlight hoorde je voorbij komen. Uh, niet alleen de Superman Lovers, maar ook uh, uh, love, uh, liefhebbers van Haringen. Die konden gisteren hun uh, harten ophalen bij de Haringhappen-party uh, ja, van uh, de Zemermin. En uh, wie waren erbij? De lekkerbekken van CFM. Sander Daudé en uh, uh, Maries Mulder. En die uh, hadden volgend item voor u gemaakt. Meneer, zou ik u misschien even wat mogen vragen? Hè? Ja hoor. Um, welke haring vindt u tot nu toe de best? A, B, C of D? D, van Dirk. De D? De D. De D. De was de lekkerste. De D vond u de lekkerste? En waarom vond u hem zo lekker? Nou, hij was vol, vet en, en niet te zout. Niet te zout? Niet te zout? Oké, okay, ja, dat was wel een hele lekkere natuurlijk. Ja, hij nee, was perfect. Oké, okay, nou, dank u wel. Hoi oh, meneer, uh, ik had nog misschien een paar vragen. Uh, u bent, nu staat hier in de rij bij uh, Kraam B. Ja. Uh, heeft u ook al andere haringen geproefd? Ja, ik ben bij C begonnen. Je bent daar zee begonnen. Ja, en die was uh, lekker, maar ik weet niet hoe de rest is. Dus... Okay. Ik dacht soms, uh, ja, ze allemaal vet. Ja, ze hebben twee leveranciers, dat ja. wist ik ja. ja. Diverse kwaliteiten, dus ik, ik weet het ik nog niet. Nee, maar. En u heeft al een kleine voorkeur of dit is uw tweede haring? Ja, dat wordt mijn tweede haring, maar duur duurt nog even. <laughs> ja, de rijen zijn een beetje lang. Ja. En uh, ja, bij A staat er ook een uh, lange rij. Ja, klopt. Je moet, je moet geduld hebben. Ja, je moet even geduld hebben. Uh... Wat vind je ondertussen van de sfeer hier? Nou, gezellig. Je komt een hoop bekenden tegen. Dat is wel leuk. Ja, weer even bijkletsen. Maar het is ontzettend druk. Ik had het, het is voor het eerst ook hier ben, maar het is ontzettend veel volk. Ja, want uh, ondertussen wordt dit al 11 jaar georganiseerd. Ja, en, okay. uh, nou, uh, er, worden, er zijn ook 600 uitnodigingen uitgestuurd. Ik ja, heb geen idee wat, uh, wat is de opkomst is. Ja, Patrick verwacht er een uh, paar mensen van 400 man. Ja, okay. Nou ja, dat zal een aantal bekend zijn natuurlijk als iedereen zijn briefje inlevert uh, voor de smaak. Ja. Smaakbriefje. <laughs> ja, het smaakbriefje. Ja. En de stempie hè. Vragen ze ook om. Ja, klopt. Een bekende stempie. Nou, dankjewel in ieder geval. Oké, okay, graag gedaan. Nou, We, we staan ondertussen weer uh, bij Patrick. Uh, Patrick, uh, ik, wat voor een haringen ben je nu aan het schoonmaken? Dit zijn uh, panharingen. Die heb ik een uh, vaste klant van, maar die komt altijd panharing eten. Ik zeg voor u heb ik een panharing ook erbij hoor, dus ja die moet ik ook uh, even, even nakomen, hè, de beloftes. Maar over het algemeen gaat het natuurlijk vandaag om een haringproeverij. Vandaag gaat het om uh, welke keuze we gaan maken met een haringinkoop tot en met eind, uh, eind mei. Dus we zijn nu bezig om, uh, om nieuwe haringen te, te selecteren of nieuwe haring, maar om een partij haring te selecteren welke wij in de winter gaan verkopen. Oké, okay, ja, want uh, we hebben net ook een paar interviews even afgenomen met uh, mensen die hier rondlopen. En toch hey, wat horen is uw uh, de meeste mensen die geven als reactie A. Ah, vind je dat uh, voorspellend of uh, denk je van ik ga toch liever voor een ander? Uh, mag het over een half uurtje zeggen? Nee hoor. <laughs> maar, A is wel de smaak die ze altijd al gewend zijn. Dat kan ik hier zachtjes nu vertellen in het hoekje. Maar dat is eigenlijk de keuze die ik altijd verkoop. Dus wat dat betreft, zit mijn huidige leverancier weer goed. Oké. Okay. Ja, en uh, wat vind je van de opkomst van de mensen? Nog steeds van wat je verwacht had? Ik ga failliet. Alles is voor niks vandaag aan haring. En drinken is maar een euro. Dit kost gaande voor geld. Ja, dat is uh, begrijpelijk. <lacht> Gelukkig. Ik begon me al zorgen te maken. Ze komen net binnen. Heb je nog een consumptiebonnetje voor je? Is nog niet genoeg. <lacht> Ja. Maar ja, Je stond ernaast, hè? Ja, ik stond ernaast. Maar ook als ik kijk hoe het buiten is uh, qua de sfeer, het is... Uh... Ja, het is weet je, ik vind het, wat, we, wat mijn vrouw en ik, die vinden het blij, zijn blij dat er een hoop zandvoortjes onze kraam weten te vinden. En uh, om als blijk van waardering en naar de klanten toe, vinden we het leuk om één keer per jaar wat terug te doen. En daarom zijn we een feestje van die mensen gaan organiseren. ...door middel van een haringproeverij, want dat bestaat niet in Nederland... Uh, ...toen dachten wij, dan hebben we een uniek evenementje... ...dat we de mensen kunnen laten meemaken uh, dat er verschillende haringen worden verkocht. Want of je nou een haring bij mij komt halen of een haring bij Kroon of een haring bij Floor... ...ze zijn allemaal even lekker, maar ze smaken toch anders. En dat wilde ik de mensen duidelijk maken, dat ik uh, verschillende partijen haring neerzet... ...en dat de mensen mee mogen beslissen welke haring wij gaan verkopen... En uh, wij vinden het leuk dat we een hoop vaste klanten hebben. En die klanten krijgen dus één keer per jaar een feestje wat we organiseren. Vandaag zijn we op de boulevard gesloten. Dus dan besef je ook wel dat we daar wat omzet laten liggen. De haringen inkoop, extra personeel inzetten. Weet je, maar uh, wij zijn blij dat, we, dat de zaak heel voorspoedig loopt allemaal op de boulevard. En vinden dat dan ook leuk om één keer per jaar... Groots uit te pakken en dit terug te kunnen doen naar de klanten. Als je niet kan delen in het leven, kan je ook niet vermenigvuldigen. Dat is helemaal waar, Patrick. En het is ook, uh, de muziek is ook uh, gezellig. De mensen reageren dus er ook heel vrolijk op. Gezellig is dat meisje. Ja. Jan Tien. Dus als je een leuk evenementje wil boeken. Jan Tien uit Haarlem. Even koekelen. Super leuke meid. En zingt zo gezellig. Uh, ze overstemt niet de zaal. En ze doet het helemaal top. Ja, want de mensen reageren er ook heel leuk op. Bedankt Patrick. En, uh, nog een hele fijne dag. Hartstikke leuk. Dank jullie wel voor het komen. Graag gedaan. Ik sta nu bij de, de dame die de haring schoonmaakt bij de van de haring A. En gaat aan de lopende band door. Is ik, dus ik neem aan dat het niet je eerste keer is zo te zien. Nee, niet de eerste keer. Je werkt bij Patrick? Nee, ik werk niet met Patrick. Je helpt hem vandaag? Ik help hem vandaag. Ja. Mensen zeggen, ik heb een beetje vergelijkend uh, vragen gedaan ondertussen, dat A toch wel het lekkerst is. Komt het op de manier van schoonmaken of uh, komt het door de, de haring zelf? Wat denk je zelf? Komt door de haring zelf, door de leverancier. Door de leverancier. Maar als ik zo kijk, het wordt wel op professionele manier schoongemaakt. Hoeveel denk je dat je er nu ondertussen hebt gedaan? Zou ik niet weten. <laughs> Ga je het volhouden tot 7 uur? Tuurlijk, uiteraard. Alle haringen gaan erin. Hoeveel tonnetjes heb je gedaan? Ik zou het niet weten. Ook niet. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Heb je ze zelf geproefd? Nee. <laughs> Ga je het nog wel doen?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 Deep commitment, getting and getting perfect is what I live for But I look and then I smell a perfume, I like I'm down on the floor And I don't know what I'm in for Conversation is a time place in the interaction of a lover And I make it the time I'm talking Using symbols, using what's gonna be like Into a deep sea diver who is swimming with the raincoat well, Come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you and I 90's plaat, Zeggert I want you at 97 en daarvoor uh, Marius Melder en Zander Daudij. onze Haringhappers waren bij de Haringparty van uh, de Zemermin. en wij hopen nog in dit uh, mooi zo, uh, zo mooie radioprogramma de uitslag uh, voor je bekend te maken, wordt het nou A of D, nou dat hoor je zo meteen nog natuurlijk goed, dit is CFM Zandvoort en we gaan een plaat draaien wat een hele grote hit was aan het begin van het jaar, dit is John Legends met All of Me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 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. Options. Give your all.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 afgelopen weken 24, 25 graden hier in Zandvoort. En dan dit weer, dan denk je, ah, oh, de summer is over. En dan hoort deze dame bij Dusty Springfield. En wordt John Legend met All of Me. -M. voor Zandvoort en de regio. Even wat lokaal nieuws. Terwijl de ministers in Den Haag zich voorbereiden op een grootste ceremonie... zochten hun Zandvoortse collega's van het derde Kamerkabinet... afgelopen dinsdag, dat is Sprintjesdag, de Zandvoortse scholieren op. En deze dag wordt al jaren gebruikt om de leerlingen van de groepen 8 iets bij te brengen over de politiek. Voorzien van het speciale oranje koffertje voor de actie Jeugd en Politiek... brachten Zandvoortse raadsleden een bezoek aan de basisscholen... om de leerlingen te vertellen wat voor een bijzondere dag de derde dinsdag van september is. Wat de troonrede inhoudt en waarom de minister van Financiën zo belangrijk hierin is. De koffer zit een leerzaam lespakket over de derde dinsdag van september, de begroting en hoe de politiek werkt. Het is de bedoeling dat de leerlingen binnenkort uit hun midden de beste debaters gaan kiezen, die dan zitting gaan nemen in de jeugdraad. Later in het schooljaar, dat zal waarschijnlijk in december zijn, zullen zij met het college van burgemeester en wethouders in debat gaan over hun eigen voorstellen. Uit een analyse van het aantal inbraken in onze regio blijkt dat Zandvoort de meest inbraakgevoelige gemeente van Kennenblad is. In de periode van maart tot en met augustus van dit jaar zijn er ruim 21.000 woninginbraken in de streek gepleegd. En hierbij komen ook nog ruim 9.000 pogingen tot woninginbraak bij. De cijfers geven aan dat Zandvoort de meest inbraakgevoelige gemeente is. In de relatief korte periode is 71 keer... Daadwerkelijk ingebroken in onze woonplaats. Wat neerkomt op 8,6 inbraken op duizend huishoudens. Met dit cijfer steekt Zandvoort met kop en schouders boven de andere gemeenten uit de regio uit. Zandvoort wordt gevolgd door Bloemendaal. Die heeft per duizend inwoners uh, daar uh, 3,7 inbraken. Op Vlieland en Schiermonnikoog is de afgelopen maanden, zes maanden, geen enkele inbraak gepleegd. En van de grote gemeenten heeft Utrecht relatief het meest inbraken, namelijk 4,46 per duizend in huishoudens. In Amsterdam is het 3,9, Rotterdam 3,8 en Den Haag is het 3,3. Steeds meer Nederlanders zijn bang voor een woninginbraak. Ruim 1 op de 10 Nederlanders denkt dat de kans heel groot is dat er bij hen wordt ingebroken. De toename is opmerkelijk omdat het aantal slachtoffers... van een poging tot inbraak nauwelijks steeg. Wilt u meer informatie over het beveiligen van uw huis en eigendommen? dan kunt u die vinden op de website van de politie www.politie.nl. Slash onderwerpen. In het tv-programma Hollands beste bloemstylist elke woensdagavond bij SBS 6... gaan 15 mensen met een passie voor bloemen de strijd met elkaar aan... om de meest bijzondere creaties te maken... Een van de kandidaten die meedoet is oud Zandvorter Anton van Duin. Hij heeft voorheen gewerkt bij bloemenmagazijn Erika op de Grote Krocht in Zandvoort en woont nu met zijn vrouw Brenda en zoontje Gijs in Hoofddorp. De sympathieke 47-jarige Anton is nog steeds in het TV-programma aanwezig en moet zich elke week bewijzen of hij de titel Beste Bloemstylist verdient. Het jeugdhonk in de Club Stijl voor Zandvoortse jongeren van 12 tot met 18 jaar is geopend op maandag en woensdag van half zeven tot tien uur. Het is in eerste instantie een ontmoetingsplaats... maar er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Met mooi weer gaan ze bijvoorbeeld lekker naar het strand... om te zwemmen of te beachvolleyballen. Ben jij boven de 18 en heb je iets met tieners? Lijkt het je gaaf om met een leuk team het jeugdhonk te begeleiden... en mee te denken in de organisatie van activiteiten? Neem dan contact op met Floortje Valk... Via f.valk.plus.zandvoort.nl En ze maakt dan een keertje een afspraak. Zodat je een keertje kan komen kijken. Heeft u de afgelopen maanden ook overlast gehad van Meeuwen? Op maandagavond 29 september om half acht organiseert de gemeente Zandvoort in Theater de Krocht een bijeenkomst om informatie uit te wisselen over de meeuwenproblematiek. De zaal gaat open om 7 uur en voorafgaand aan de avond kunt u via meeuwen.zandvoort.nl alvast uw vragen en ideeën insturen. Ook is het prettig wanneer u via dit mailadres laat weten of u komt... zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden van het aantal belangstellenden. Dan gaan we nog even kijken naar de Kuip. Hoe is het daar? Daar is nog steeds 1-0 voor Ajax. Wat hoor ik? 1-0 voor Ajax. Terwijl Feyenoord het waalt. De PSV, SC, Kambuur 2-0 en AZ tegen Texwell is nog steeds 0-0. Dit is IFM met Duran Duran. Hello me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 Superhero learns to fly. Limo zingen van de script heet uh, Superheroes. En daarvoor de render and Durand -Durand, save a prayer. Dat allemaal op de zondag van CFM. Zandvoort op zondag dus. Het is uh, 9 voor 4. Ik word helaas, in Zandvoort. Hoe gaat het weer worden? Je hoort om half 5. Maar eerst de dames van de Dolly Dodge. Love me just a little bit more. Give me love. Don't take it away. You can't blame me. Met Wake Up Boo, en uh, daarvoor horen we de Dolly Dodds. Uh, Love me just a little bit more. Eén plaats te gaan voor het nieuws van 4 uur, en daar is Dolly Parton met 9 uh, to 5.